Also, ik fang maar aan met de Clean Sound. Hey, maf, hou oh jij ja, je muziek even lekker bij je? Daar ken ik toch niks mee, man. Maar flippen, doe ze even lekker naar. Dat is wat groen. Ja, ja houd uh, maar toe. Nee, nee, nee, nee, dank je is gratis Ik vroog niks Dat is de kans, voor. Nu niet pakken, ga ik al hakken Ja, dat is flippen, flippen, flippen Stap nou te trippen Het spook aan de kap Ik voel me zo top Ja, dat is flippen, flippen, flippen Mocht me weer skeren Ach, ik krijg kleren. een om Luchtombeuze is al Doen? Zeg het maar. Ze hebben vanmiddag mijn wiel opgestolen. stonden ze daar met die frespieren. Kanst toen niet was toen? Ik heb geen oren bekop die daar aan denk. God, wat is die dan? Die staat bij ons. Wat is het weer joh. Ik stond ik weer veel te veel te hakken vandaag. Wat de mensen weer, man. Part flippen. Zeg het dan. Top het is mijn nice, hey. Ja, dat is, is wel, Denk je lekker wijf mee naar huis te nemen? Heb ze luis? <lacht> nee nog erger, ze geeft mij die schuld ervan. Pakken wijf. Wat ze de moed genomen? Hé, hey, geef mij maar een lekkere reeftee. Gaan we nog hakken of, wat, uh, bedaggie? Bij mijn vader, maggie? Ja, dat is flippen, flippen, flippen. Stort al het Keren, daar nog de de is op. Ja, dat is flippen, flippen, flippen, ze lopen te zeiken, Want ik zie er niet uit. Ik heb als een kappa, ze spruit. Ja, dat is flippen, flippen, flippen.